Ook de gouverneur van Texas wilde de executie niet uitstellen. Twitterhuis vreest dat de Amerikanen die in het buitenland worden gearresteerd... nu ook consulaire bijstand wordt ontzegd. Dan is weer nog vannacht buien, vooral in het westen. Het wordt een graad of 13, ook overdag buien. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Nou, hoe zit het toch met die vlieg? Ik zit te graven en te graven in mijn geheugen. Want het, het, we hebben het er in minstens twee keer over gehad. Maar het is bij mij dan gewoon weer weg. Wat was nou het... Eigenlijk hoef je ook niet te bellen met het antwoord. Want ik vergeet het toch weer... Maar eigenlijk draait het ook allemaal niet om mij, maar om de mensen die aan het luisteren zijn... en die het leuk vinden om een antwoord te horen op die vraag van Tom. Die vlieg in de auto, hoe kan het toch dat hij gewoon als het ware ja, meebeweegt met de auto... in plaats van dat hij platgeslagen wordt tegen de achteruit? 0800 1121 als je het weet. En andere vragen waar nog geen antwoord op gekomen is... de sigarettenpakjes met tien exemplaren erin. Waar zijn die gebleven? Morio wil graag weten of het waar is dat donkere mensen sneller groeien als uh, fitnessbedrijven. En Ron wil graag weten waar de uitdrukking kattenkwaad vandaan komt. Allemaal vragen waar we graag een antwoord op horen via 0800-1121 of via Twitter, apenstaartje nachtzuster. Mag ook via de chat hoor, dat uh, kun je doen dan door even op internet te gaan naar www.nachtsuster.net. En als het niet lukt om erdoor te komen met het uh, telefoontje... dan kun je mailen naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl. Maar bellen is altijd het leukste, want ik vind het leukste... als je me van mens tot mens even vertelt hoe het zit. 0800-1121. En je hoeft dus niet meer te bellen over de vraag... over hoe groot de zon is van Hamid. Want die vraag is inmiddels beantwoord. Zo Cap the Sun was dat. 0800-1121 blijft gewoon bereikbaar. Dus uh, bel me met vragen en antwoorden. Dominique, goedenacht. Hoi. Hey. Hoi. Astrid. Ja. ik me af te vragen. Nou. Wat betekent jouw naam? Mijn naam betekent Schone Godin. Ik dacht sterretje of zoiets. <laughs> Jokertje. Oké, <Okay>, goed. <laughs> Ik, ik wilde eventjes, maar dat, dat is al bevestigd door vorige antwoorden volgens mij. Um, dus die, die, die stenen van die piramides, die deden nee. ze met een talud en met rollende planken ja. of uh, palen. Ik vind het gewoon heel fijn om te weten. Zo deden ze dat en ja. ze maakten die talud alles maar hoger en uh, zo gingen ze helemaal tot aan de top. Nou, ja, dit, dit, ik, ik vraag me af hoe breed dan dat taluut wel niet moest zijn om zo hoog te kunnen komen? Ja, zoals de zat. Dus, Daarom staan ze ook zo ver uit probleem. elkaar, die dingen. Pardon? Daarom staan ze ook zo ver uit elkaar. Ja. Je kunt er niet twee recht tegen elkaar aanbouwen. Nee, je had een grote aanloop nodig. Ja, dan heb je een probleem. Nou, ja. ja. Hé hey Astrid. Ja? Nog iets. Oh, wat heb je een mooie naam. Ja. Maar goed. Ja. Eh... Uh. Terwijl, ja. in de halverwege de jaren zeventig heette heel Nederland zo, hè? Is dat zo? Ja, Astrid, Ingrid, Marieke. En Henk. Ja, Henk, ja, Henk was daarvoor al. Uh, ja, goed, sorry. Maar, nog iets uh, ja. over de hennep en over de wieten. Ja. Ik weet het nog preciezer. Oh. Ja. Nou. Want de, de antwoorden waren nog niet helemaal volledig. <laughs> Dus het is zo. Je pakt een henneplant, ja. die snijdt af aan de, aan, de, aan de bodem. Ja, een vrouwtje. En dan schud je hem uit? Een vrouwtje. Een vrouwtje. Alleen maar vrouwtjes. Mannetjes ja. zijn niks waard. Nee, maar weet je dat van tevoren? Ja. Dat, nee, maar weet je, hoe, hoe, hoe weet je van tevoren? Stel, je begint een wietplantage. Ja. In de kelderkast. Nee, maar plantages tegenwoordig doen Aluminium ze dat alleen maar gemanipuleerde alleen maar vrouwtjes oh. en mannetjes oh. komen er helemaal niet meer bij kijken nee oké okay. ja en dan en dan dus pak je zo'n vrouwtjesplant ja. die snij je af ja bij de toppen en, en, en oh, dan nee. schud je hem uit ja je schudt hem uit en uh, dus die wietplanten die hebben de neiging om tegen de warmte en tegen de kou want ze en dan kan het heel warm en heel koud En hey, moet moeten nu korter samenvatten, Dominique. Want and anders dan... Uh, Oké, okay, ja. dus maken ze kristallen... Om, ja. uh, om, die, om, die, om het zaad te beschermen tegen de warmte en tegen de kou. Ja. En dat schudden ze uit. Ja. En dat uh, wordt opgevangen op een, op een uh, vlak materiaal. En dat, daar maken ze haarsjes van. Ja. En vervolgens worden die, die bloemen... Ja, de toppen. Dat wordt wiet. Ja. En van die kristallen, die ja. pesten ze samen en dat wordt hash. Maar wat is het verschil in als je wiet of hash rookt? Nou, in Nederland tegenwoordig niks meer, want oh. het THC-gehalte is zo waanzinnig hoog. Mm -hmm. Het is vergelijkbaar met opium. Je moet het eigenlijk niet gebruiken. Ik ontraat het mijn kinderen ook, alsmaar. Ja, maar het is, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb iemand in mijn vriendenkring... daar toch een, een paar jaar behoorlijk van, uh, van de leg horen uh, wezen zijn. Gezien zijn. Ja, nee, Opium, dus hallucinerend, hallucinogeen. En uh, vooral tegenwoordig: van, het is zo sterk dat THC-gehalte, zowel in hasjes als in wiet, ja. maar vooral in die nederwiet, die, die, die onder lampen en op zolderkamertjes uh, gekweekt wordt, van, dat is zo sterk. Dat is voei. Ja. <laughs> dat is foei. Nou, dat vind ja, ik dat nog eens een mooie uitdruk. Ja, Jackie Bang. Ja, Jac Jackie Bang. Nou, ja. goede waarschuwing. dankjewel. Had je verder nog wat, Dominique? Of was dit je... Nee, ik weet niet of je punt. nog meer als vragen had, maar die, die, die zon ja, die had mensen ik nog op in mijn hoofd zitten. Maar... Ja. ja, maar ik ga niet weer alle vragen voorlezen. Het moet ook te volgen blijven nee, nee, voor de mensen die, die wel opletten. Ja. En, en ik wil nog graag uh, ja. dat onder de luisteraars jouw naam duiden. Ja, maar dat kan je wel willen. Maar ik heet, het, het, Astrid betekent gewoon schone godin. Er is dus verder niks meer aan te duiden. Oh. Ja. Schone godin. Ja, ik maar wens je een fijne avond nog. Uh, uh, Dank je wel, Dominique. Alsjeblieft. Dag. Bye. 0800 uh, Maurice. Ja, goeiedag. Met Maurice Simberweer uit Utrecht. Ja. Hallo. Ik had toch een, een antwoord op die zon en de, de aarde. Ja. Want de aarde is ongeveer, als je van de evenaar een cirkel maakt... dus met een vliegtuig eh, om de evenaar ja. zou vliegen... dan vlieg je 13.000 kilometer. Ja. En als je hetzelfde met de zon zou doen, dan is het 14 miljoen kilometer. En dan is het geen, duizend keer, nou, geen miljoen, maar duizend keer groter. Oké, okay. ja precies. Zo nee, maar zo moet je het uitleggen, ja. Ja. ja. Tenminste, om het mensen als ik te kunnen laten begrijpen... Ja, dus de, de, de, de middel, de omtrek van de aarde, middel, ja, de, de, ja zoiets. Maar is dat nou, de, is dat nou zo dat, dat ik dat, dat, dat tot mijn algemene kennis had moeten behoren? Is dat bij jou zo of weet je dat met een reden? Nou, het staat wel uit een boek van 1971. Dus het is inmiddels 40 jaar, uh, is de zon, die kan wel groter zijn geworden, dat kan. Dat die een beetje nog uitgebreid is? Ja, de, de, de zon kan niet. groter worden. Een stukje krimpen niet. Maar niet, zo, maar niet uh, dat die uh, een miljoen keer uh, groter is. Dat lijkt nee, me precies. Dat was, uh, okay. Nou, uh, dankjewel, Maries. Oké. Okay. Ik, ik ben blij dat ik het. Nu is het. Ik zit hier ondertussen tekeningetjes maken van de Evenaar en van de Zon en van de Aarde. En nu is het me ja. duidelijk. Dankjewel. Ja, oké, okay, hoor. Goedenacht nog. Ja, hetzelfde. Het Dag. Dag. Ja. 0800-1121. Dus even kijken, wat de Kattenkwaad is nog steeds niet beantwoord waarom kattenkwaad, kattenkwaad wordt genoemd... terwijl katten in, in het algemeen geen belletje trek uitoefenen... en het ook niet kwaad bedoelen. Dus waarom heet het dan kattenkwaad? Ik vond een goede vraag van Ron. 0800-1121. Moriel wil weten of het waar is dat donkere mensen... sneller spieren krijgen dan uh, blankere mensen, wittere mensen... En Gerard wil weten waar de sigarettenpakjes van 10 sigaretten gebleven zijn. En die vraag van die vlieg, hè, van Tom, waarom een vlieg niet platgeslagen wordt... als je wegrijdt met de auto, maar gewoon met je meebeweegt. Koor? Cor? Ja, in ben Cor. Hallo, hey, Cor. Ik zit dan met die vrachtwagen te sturen. Ik weet niet om ik het verstaan kan. Ja, ik kan je redelijk verstaan, maar ik wil toch niet op mijn geweten hebben... dat jij de vrachtwagen om een boom vouwt. Nee, nee, ik heb gewoon een vraag, joh. Maar waarom ze soldaten troepen noemen? Oh ja. Ja, dat zijn allemaal jongens, allemaal kerels zeg maar. Ja. En dat noemen ze troepen. Ja. Nou, daar krijg ik nog een vraagje. Kan dat dan niet? Ja, toe maar, kom maar door. Kijk, als ik achterop mijn vriendin een brood fietst, snap dat Als je hem achterop je vriendin fietst? Ja, op die brommer zit, bij haar. Oh, op de brommer zit, ja? Ja? Ja. Dus ik heb drank op, ik heb drank op. Ja? Ik zit, ik zit achter haar, achter stuur. Ja. Kan ze me er ook pakken over rijden? Nee toch? Ik kan, kan niet. Hè? Maar wie rijdt, er, wie rijdt er nou, jij ja, of je vriendin? Vriendin. Je vriendin, Mijn vriendin rijdt. rijdt. En ik zit achterop, maar ik zit er ook achter stuur. Wat? Je, zit, je hebt ook het stuur vast? Nee, ik zit ook achter het stuur. Ja. op de tweede plek. Of snap ik het niet? Nee, maar dit zal wel aan mij liggen. Nee, maar. Dus okay, zij, maar... zij rijdt zij heeft het stuur vast. Ja. En ik zit achterop. Ja. Achter haar, zeg maar. Ja. Daar heb ik toch ook. Als ik dan drang op heb, ja. dan zit ik toch ook achter dat achter stuur. Ja. Ja, lullige vraag, hè? Ja, een He? beetje wel, hè? Ja, ja. moet kunnen. Hè? Ja, je mag de vraag wel stellen, maar ik ben bang dat er niet echt een zinnig antwoord op kan komen, hoor. Nou ja, En En die troepen soldaten, uur die ja, dit is, ja, ik kan het proberen, dat maar dan moet je ook. Moet je uh, ja, maar dan moet je ook kuddes en horders en trossen uitleggen. Want het zijn gewoon allemaal benamingen van hoeveelheden. Ja. Kuddesoldaten, dat klinkt misschien heel raar. Maar we hebben het ja. er ooit een keer over gehad wat, het, wat dan een troep was en wat een compagnie was en wat het... Uh, oh. waar, maar waar het woord troep vandaan komt, dat weet ik niet. Troep, dus misschien... ja. Troep is eigenlijk. Ja, dat is, dat, misschien dat dat het wel was, dat het vroeger... Kijk, ik lees dan af en toe een Asterix en Obelix. Dus misschien was het inderdaad wel gewoon uh, omdat het een beetje een troep was bij uh, zo'n kudde soldaten vroeger. Ja. Beetje een nou, troep. Ik luister, ik luister wel een poosje mee, maar door drie uur rijden dus. ja. ja? Oh, oh. Ja. Wat, wat doe je nou? Ja, ik had groot lift naar hem groot licht en de bocht. En er kwamen we tegen liggen tegen. Dat had er een beetje last van. Ik ga ophangen, Cor, is... want het is allemaal niet verantwoord, ja, de... dit. Nee, dat is zo, hè. Ja. Hey, doei, hè. Voorzichtig, Cor. Ja, doei. En niet doei. meer dronken achter op de brommer, hè? Lau <laughs> nou, het is hè? Oh, ja, ja, oké. Maar. Nou, als je haar maar laat rijden. Ja. Dag! Ja, ja, doei. Uh, 0800-1121. Herman. Dag, Astrid. Hallo. Hallo. Jij wil uh, wat weten, nou, die, die chauffeur die je net een lijn had, Cor? Ja. Dat was wel grappig, maar het was natuurlijk een onzinnige vraag. Het gaat om de bestuurder en dat was hij niet. Ja, precies. Nou, dat is helder. En die vraag van die vlieg? Ja. Nou, je rijdt in een auto in een afgesloten compartiment, maar er zit wel lucht in. Ja. Die lucht beweegt gewoon mee met de auto. Ja, zo, dat was het, hè? Maar ja, die lucht beweegt dan niet meer mee met de auto als er geen dak op zit? Nou, dan krijg je de wervelingen in. Maar op sommige oh, stukken ja. zal dat ook zo zijn. Zou de vliegen dan ook duizelig worden? Van zo'n ja, werveling? Ik denk dat de dan duizelig wordt. Ja. Geen <lacht> idee hoe dat in elkaar zit. Nee, daar kan ik me ook wel weer wat nee, bij voorstellen. Dat lijkt me, ja. Nee, maar... dat, kijk, bij een cabrio krijg je, krijg je luchtwerveling. En... Als die vlieg in een bepaalde luchtstroom komt, dan zal die waarschijnlijk uit de auto verdwijnen. En als die bij wijze van spreken onder bij je voeten zit, ja. dan, zal het, uh, ja, dan zal die misschien wel blijven zitten. Oh, ja. Het gaat erom hoe wervelt die lucht door de auto heen. Dat is denk ik ook een van de redenen waarom je tegenwoordig bij die cabrio's van die schermen achter de hoofdsteunen hebt. Dat is ook om, uh, om het voor de mensen die voorin zitten. Ja. ja, in een cabrio zit je meestal niet achterin. Nee, maar om, die, om het geluid en om de wervelingen om je hoofd heen, om die weg te nemen. Ja, want het gaf vooral veel problemen met toepetjes. De? Het gaf af en toe een probleem als de bestuurder een toepetje droeg. Dat zou kunnen. Dat is in mijn geval niet van toepassing. Ik ben kaalhoofdig. Jij hebt ook geen cabrio. Ik, nee, maar ik heb wel cabrio gereden. Ja. En, en toen ben je ook kaalhoofdig geworden. Nee, want uh, <laughs> toen hadden we hadden een helm op. Ah, heel verstandig. Zeg je? <laughs> Tegen de vliegen? Nee, dat was uh, beroepshalve. Maar daar reed je in een cabrio met een helm op? Ja, beroepshalve. Wat, hoezo beroepshalve? Dan nou, moet je even heel, heel lang terugdenken. Ik weet niet hoe oud je bent. Um, nou, ik, uh, ik nader toch de 28. Wat zeg je? Nee, maar we, hoezo? Nou, had, vroeger had je op de oude snelwegen. Ja. Een eenheid van de algemene verkeersdienst in Driebergen. Ja. Nou, daar heb ik bij gewerkt. En dan reden jullie in een Cabrio. Die reden toen de tijd met Porsches. Eerlijk waar? Ja, je bent echt jong. Ja, dan stond je ook in de rij om daar te, om da daar te mogen werken, of niet? Nee, ik had, uh, je ik kan me toch niet vertellen dat je nog nooit van de Porsche-groep hebt gehoord. Nee, joh. Dat was, was toen de tijd, was dat een, uh, een eenheid die zeg maar, over de oude snelwegen in Nederland reed? Ja. En uh, die Porsches die hadden de bedoeling ten eerste om baas te zijn in het verkeer, over e andere weggebruikers qua snelheid. Ja. Om, je had toen nog geen, uh, hoe heet het, zeker in de beginfase had je de maximum snelheidsbeperkingen nog niet. Oh. Dus ook andere automobilisten met snelle auto's konden snel rijden. Hoe snel reed je dan? Ja, die dingen die zijn in de loop der jaren, ik bedoel, de eerste Porsches die zullen een topsnelheid gehad hebben van pak en beet. 180, 190 km per uur. En toen ik er weggegaan ben, toen uh, reed het ongeveer 240. Oeh. Ja. Ja, cool. Maar, um, en, en, we, en dan... Um, gewoon, ja, dan heb ik een beetje een beeld dat je de hele tijd achter snelle auto's aanreed. Nee, nee, nee, nee. Je deed gewoon het algemeen uh, politiewerk. Dus het ja. handhavingswerk, ten aanzien van overtrekking en alles. Ja. Maar er staat ook een een systematiek achter dat je, dat je inhalend surveilleerde, niet met... Hoge snelheidsverschillen langs reed, maar wel de gaten tussen het verkeer met een wat hogere snelheid overbruggen, zodat je ja. zoveel mogelijk mensen kon bereiken. Goed zeg. En... En eigenlijk was de strategie alleen maar het beïnvloeden van de weggebruikers. En kan je dan nog steeds nu heel goed auto rijden? Ja, wat ik doe, ja. ja dat is een van de van de dingen die ik nu nog doe. Ik begeleid mensen met uh, rijvaardigheidstrauma's. Oh ja. Ja, na een ongeluk of... Uh... Nou, dat, kan vaak, dat, is, dat is wel eens vaak naar aanleiding van ongevallen dat ze daardoor angst, angst krijgen en uh, het verkeer niet meer in durven. Ja. Maar aan de andere kant kunnen het ook mensen zijn die uh, al een angstige aanleg hebben. Ja. Of die getuigen zijn geweest van een ernstig ongeval of van een bijna ongeval. Ja. Of uh, een andere reden hebben waarom ze angst ontwikkelen en daardoor uh, het verkeer niet meer prettig vinden. En wat moet je dan doen? Wat is jouw belangrijkste advies aan dat soort mensen? Uh, ...als je het hebt, in ieder geval zorgen dat je, dat je hulp krijgt. Ja. En uh, ja, het kan heel divers zijn. Kijk, er, er is ook een fabeltje van... ...als je maar weer direct achter het stuur kruipt... ...ja, dat is ook niet iedereen gegeven. Nee. Bijvoorbeeld na een ongeval. Ja. Uh, maar één ding wat je, wat je wel moet doen... ...is dat je je er niet voor moet schamen. Er zijn in totaal in Nederland naar schatting... 750.000 mensen die op de een of andere manier... Een, een last hebben of een belemmering hebben met autorijden. Ja. En uh, dat kan verstrekkende gevolgen hebben, want uh, als je altijd met angst achter het stuur kruipt, omdat je het wel moet, bijvoorbeeld voor je werk, maar je voelt je er niet prettig bij, ja, dan kan, het uiteindelijk, kan dat uiteindelijk zoveel gaan veroorzaken aan stress en weet ik veel wat, dat het kan leiden tot ziekteverzuim. Ja. En mensen die helemaal niet meer autorijden, nou, die sluiten zich al op, die, uh, die, die, die laten de auto staan, dus die gaan zich... Sociaal een beetje isoleren. Nou, er zijn heel veel mensen, zeker in de mannenwereld, is het bijna een taboe om te zeggen van, uh, dat, je, dat je bepaalde dingen niet, niet aandurft met een auto. Ja. Van vrouwen wordt dat geaccepteerd, maar dat is natuurlijk ook een fabeltje. Ik bedoel, uh, dat hoeft helemaal geen verschil in te houden. Oh. Maar heel veel mensen komen er niet mee, uh, niet mee voor de draad. En ik denk zelfs dat, dat ook heel veel uh, problematiek die wel bestaat. Uh, op de achtergrond ook wel uh, rijangst gerelateerd is. En dat heb ja. ik ook wel beluisterd van mensen die ik al wel heb kunnen helpen. Nou, het die is rijden. ook zo, mensen die bang zijn, die rijden ook vaak zo belabberd. Ja, uh, dat hoeft niet hoor. Want ik, oh. ik heb wel mensen, die ja, belabberd, uh, ze zijn misschien eerder overvoorzichtig... waardoor het daardoor, als belabberd, overkomt voor de anderen. Ja. En want dan wordt er een remmende factor in het verkeer. En dan, ja, nou als jij er dan bijvoorbeeld achter zit, omdat je toevallig wel wat vlotter bent... Ja. Dan heb je zoiets van, schieders schiet eens op. ja maar ze zijn uh, uh, ja, in die zin misschien wel enigszins gevaarlijk voor andere weggebruikers. Omdat je dan uh, met snelheid verschillen krijgt, uh, krijgt te maken. Maar voor zichzelf, in de situaties waar ze zich in begeven hoeven ze niet altijd gevaarlijk te zijn. Maar ze beseffen niet dat ze daardoor wel onrust in het verkeer veroorzaken voor ja. anderen. Komt er een moment dat we geen ongelukken meer hebben in het verkeer? Dat denk ik niet. Oh, want ik hoorde, ik hoorde pas geleden nog dat we over twintig jaar een heel ander autosysteem hebben. Ja, maar ja, dan, dan rij je geen auto meer, dan, je net zo goed, uh, dan, dan zit je in shuttles. Ja, precies. Dan, uh, dan uh, bij wijze van spreken, want ik denk dat dat niet uh, op de provinciale wegen zo zal zijn. Of in de bebouwde kommen, hooguit op de autosnelwegen. Dat je daar elektronisch als het ware gestuurd wordt met invoegen. Dat je allemaal in een stroompje zit. Dus dan, ja. als dat je op een roll te staat. Op een wat? Maar ik zie dat niet gebeuren dat, je dat, uh, dat dat door heel Nederland, ook op de provinciale en binnen de Bouwde kom, uh, zo zal zijn. Oh, oké. Okay. Niet binnen twintig jaar in ieder geval. Nee, dat verwacht ik niet. Ja. En uh, daarbij, uh, ja, daar kun je toch geen ouderijen mee noemen. <laughs> nee, maar ja, als er dan minder ongelukken gebeuren, dan is het misschien wel waar, toch? Ja, ja, ja, ah, ja. ja, tuurlijk. Ik, nou, dat snap ik. En ik wil ook het ongevalscijfer niet, uh, niet bagatelliseren. Maar uh, kijk, je moet er alles aan doen om het verkeer zo veilig mogelijk te maken. Maar overal waar mensen bewegen. Ja. Uh, ja, is er kans op botsingen. Ik bedoel zelfs wandelend, alleen dan is het risico minder. Ja. En ja, je, je, we moeten moet ook niet alles willen uitsluiten. Want dan, uh, dan, dan zitten we binnenkort. Ik, ik, daar ben ik toch al vrij angstig voor. Ja. Uh, niet voor mijn generatie nog. En ook niet voor de misschien de eerste. Volgende generaties. Maar langzaam maar zeker gaan we wel naar een wereld, heb ik het gevoel, waar alles geregeld en gestuurd moet zijn. En dan krijg je een beetje dat Matrix-gevoel. Ja, ja, ja. krijg ik straks ook een stekker in mijn nek, weet je. Ja. Het uh, lijkt me ook niet altijd prettig. Nee. Nou, dan, dan doen we dat niet. Nee, dat zou ik ook dat, niet. Dat uh, vind niet ik een goed plan. Nou, Dank je wel voor je uitleg. Ja, gedaan. En uh, ik zou zeggen, uh, goeienacht zonder stekker in je nek. Ja, dankjewel. En overigens, uh, Astrid, die betekenis die zal wel kloppen, maar Herman is ook wel aardig hoor. Ja? Ja. Maar wat betekent Herman? De krijger. <laughs> ja, zie je, iedereen weet het toch stiekem van zijn eigen naam. Nou, dag stoerenkrijger. krijger. Hoi. Hoi. Hoi. Ja, Jaap, goeienacht. Jaap. Pst. Ik hoor iemand ademen, maar het is niet Jaap, want dan zou ik, Jaap wel hallo zeggen. Ben ik aan de beurt soms? Ik denk het. Ben je, wie ben oh, je? Oh, ik ben Henk. Oh, Henk, hallo. Oh, ik had Jaap dat ik, ik niet reageer Ik Jaap Ja, maar nee, dat, dat, dat kan ik helemaal begrijpen. Als je Henk heet, dat je dan niet reageert op... We, Henk, weet je... We willen geen Jaap genoemd worden. Nee, precies. Weet, um, je, weet je wel wat Henk betekent? Uh, Hendrik. Uh, rijk, rijk van hand of rijk van huis of iets dergelijks. Oké. Okay. Ik weet het niet precies, hoor. Ik hoop, ik hoop niet zo erg mee bezig. Nou, maar wel ongeveer. De meeste mensen weten het stiekem van hun naam. Nou ja, je moet eigen het eigen toch een keer gelezen hebben. Ja, en nee, nee, volgens mij weet iedereen het stiekem wel van zijn eigen ja. naam. Nou, ik... Goed. Ik durf achteren te zeggen, want ik, een tijdje geleden hoorde ik... dat je nog niet geboren was in tijden van de maanlandingen. Nee, dat klopt. Nou ja, ja goed, dan kan ik spreken je opa zijn. Dus uh, durf ik wel achteren te zeggen. Maar moet ik dan u en meneer zeggen, meneer Henk? Uh, uh, uh, alsjeblieft, dat zou ik heel graag willen. Echt waar? Ik uh, weet je ook, natuurlijk <laughs> niet. Nou, maar ik, ik vraag het me wel altijd af. Want ik weet, ik weet dat veel mensen in de oudere generatie... En dat mag ik dan ook zeggen? Die vinden dat toch prettig? Nou, uh, ik moet zeggen, ik. Uh... Uh, twee buurkinderen van mij van zeven en negen jaar. Ja. Die zitten om de avondklap bij mij te spelen. <lacht> en die noemen me ook Henk. Dus, ah. uh, ja, het heeft iets moois, vind ik. Het heeft iets vertrouwds. Ja, daarom. Het iets... ja, de, de, de, de, een beetje gemoedelijker. Nou, Henk, wat kan ik voor je betekenen? Nou, eh, niet veel. Ik, eh, <lacht> ik, kom <terug. lacht> ik kom terug op, eh, op de koekruiden. Dat is wel een tijd geleden, hè? Ja. Um, nou. Ik woon in Zwolle en ah. uh, in Zwolle-Zuid staat op de markt een man met uh, kruiden. En die man die staat vrijdags en zaterdags in Zwolle-Centrum op de markt. Ja. En wat denk je waar die maandag staat? Zou het kampen kunnen zijn? In kampen, ja. oh, wat lief dat je <laughs> er nog over belt als je, als je dus, ja, ja, Ik kom niet meer op de markt in Kampen want ik ben heel slecht de benen tussen. Yeah. Maar uh, we kwamen vroeger heel vaak uit. Ik vond het altijd gezellig, maar op ja, die man dan. naartoe ja. stond weet ik niet, maar uh, gistermorgen uh, was ik op de markt, dan heb ik gevraagd waar hij zo stond, dus ah. hij stond ook in Kampen. Leuk. Ja. Ja. Ja. Um, uh, ik heb nog iets, um, ik slaap sinds een jaar of twee en een half heel slecht. En toen ben ik uh, nou ja, s'nachts naar de radio gaan luisteren. En toen hoorde ik Astrid De Jong mm. voor de AVRO. Ja. En op een gegeven moment was Astrid De Jong weg. Ja. Ja, en toen kwam ze terug bij Omroep Max nog, ja. uh, ik heb niks met Omroep Max voor, daar ben ik oh. nog uh, te jong voor. Ja, ik Maar ik, hoor het. Uh, ik vind dat ze, dat ze met jou daar binnen te halen een geniale zet hebben gedaan. <laughs> <laughs> ik luister ontzettend graag naar je. Um, oh. Ik heb nog iets, uh, ik ja. weet niet of je dat interesseert, het ging destijds over uh, brugbedieningen. Ja, nou, uh, er is geen mooiere... Maar Henk, ga je nu echt alle vragen van de afgelopen jaren nog eventjes terughalen? Nee, nee, nee. Oh, nee. Alleen okay. dit. alleen ja. dit. Want ja, de uh, Trom, uh, Die brug in Kampen is een ontzettend mooi voorbeeld van brugbediening. Want oh. zo, de IJssel is een internationale rivier. Dus die brug moet ten alle tijden bediend worden. Oh. Alleen, er is een, <coughs> er is een uitzondering... Um, ik geloof tien minuten, maar ik weet het niet heel zeker, tien minuten of een kwartier voor vertrek van het terrein wordt de brug niet bediend. Huh? Je kunt wel begrijpen waarom natuurlijk, hè? want anders komen de mensen te laat. Ja, dat kan natuurlijk ja. niet. En uh, als je nou wilt zien hoe dat precies in zijn werk gaat, dan moet je een keer een tijdje opwaarts aan die brug gaan kijken. Dan zie je als de brug niet bediend wordt, twee rode lichten boven elkaar. ja. En wordt die wel bediend, is er maar één rood licht. Gaat de brug uh, open, dan staat er een rood en groen licht boven elkaar. Ja. En is de brug open, dan wordt het groen. Zo weet dus de schipper dat hij zich klaar kan maken om door te varen. Oké. Okay. Nou. Dat is eigenlijk alles wat ik wil zeggen. Ja, kan ik wel over die zon gaan zeuren. Want, uh, nee, maar, laten we nou niet meer. Nee, ik begrijp nee, het net. Laten we dat alsjeblieft nee, zo houden. Nee, maar ik moet wel zeggen, die mevrouw die het laatste over de omtrek van 13.000 kilometer van de aarde, die is wel mis. Oh. Laten we het dan maar bij laten. Oké. Okay. Nou, Goed. ik hou het even bij mijn tekeningetje. Maar dankjewel, Henk. Ja, en graag gedaan. En ook bedankt voor okay. het te woord willen staan. Nou ja, geheel jo. graag gedaan. Dag jo. Henk. Daag. Dag. Tom. Ja, hallo. Dag. Uh, katkwaad, hè? Ja. Dat wilde je graag weten. Ja. Nou, de kat was in de middeleeuwen een verdedigingswapen. Oh? In steden. Oh, een verdedigingswapen. In de van de muren. Bijvoorbeeld in, uh, bij elke stad had je een kattentoren. Er werden katten gekweekt, gefokt. Ja. En als er dan uh, de vijand de muren bestormde. Er werden die katten in kokende pek gedoopt? Handig. Nee. En dan werden ze naar die uh, vijandelijke soldaten Nee. Nou ja, dat gebeurde dus echt. Ja, ja. Ze ja, waren dus niet malzin mee te leven. Hè. Er werden ook uh, in Europa 3, 3, miljoen, 3 miljoen heksen op de brandstapel gezet. Ja. En die heks hadden ook altijd een zwarte kat op de rug. Maar, eens heel maar, dat is ook even. weet je dat, hè? Nou, een heks. Maar heel de kat is even. synoniem van de duivel. Ik Tom. sta hij slecht trouwens. Ja, dat idee had ik al, Tom. Ja. <laughs> maar Tom, dan werd een kat in pek gedoopt. Ja. En naar de vijand geschoten. Ja. Met een kattenpult. Nee, nee, nee, nee. Oh. Die werd gewoon als die. Uh, dus op die, die, met ladders kwamen ze dan aan en probeerden bovenop die muren te komen. En dan werden die katten brandend naar beneden gegooid. En die katten, die krijsten natuurlijk afschuwelijk. Ja. En dat, dat bezorgde die, die vijand dan vooral paniek en schrik. Ja, dat kan me dus het wel was een beetje voorstellen. Klein kwaad. Jeetje, niet mina. dodelijk. Nou, ik, vond, ik, dat, nee, ik dat vind ik geen kattenkwaad meer. Ja, nee, maar ja, de andere wapens waren natuurlijk effectiever om de ja. vijand af te maken als je in mijn was. Ze kop afhakken of met een hellebaard hem doorsteken en uh, dat soort oh. dingen. Tom, ik hoor toch een zekere genoegzaamheid in je stem, terwijl je vertelt over dit soort afschuwelijke dingen. Nee, nee, ik ben een kattenliefhebber. Oh wel? Ik heb katten. <laughs> ja, ja. Gewoon in de bossen bij ons komen vaak katten aanlopen die mensen ja. uitzetten. In, in het bos als ze op vakantie gaan. Dus. En hoeveel heb je er inmiddels? Ik heb er nog maar één. De meeste zijn van auto, noem ik Storven. Ach, nou dat is in ieder geval een goede manier om te gaan. Ja, ja. Nou, dankjewel Tom. Ja, graag gedaan. Mag ik gedaan. Tom Poes zeggen? Hoe? Tom Poes. Tom Poes. Nee, ja. het is Tom met een N. Oh, jammer. Ja. Toch jammer. Nou, nacht nog Tom. Ja, hoor dag. Dag 0800 1121. Marleen. Ja, daar ben ik weer. Ik heb afscheid nemen, kind. Nee, ik begrijp het. Ik ben, ja. begrijp het. Ja. Vastgeplakt. Ja. Uh, over de troep militairen. Ja. Dat is gewoon een plaatselijke verdediging van het grondgebied. Zo'n troep militaire. Dus het is, het is plaatselijk. Ja, maar... Verdediging van een grondgebied. Maar ja, maar waarom heten ze een troep? Ja, maar je hebt ook troep uh, uh, padvinders. Ja, maar Marleen, het is natuurlijk geen verklaring waarom een troep een troep heet... als je zegt, ja, maar je hebt ook een andere troep. Ja, ja, maar het is wel de troep militaire. Ja. Woordenboek. <laughs> <laughs> ja. Woordenboek hoor. Het is de troep. de verdediging van grond. En je, want je hebt ook een peloton, dat is weer wat anders. Dat is weer een onderafdeling van een uh, escadron. Ja, precies. Die uitleg hebben we al een keer, een keer uitgebreid gehad. Oké. Okay. Maar, maar, maar, maar, maar waarom een troep een troep heet? Was het, ja, was maar het echt ook een troep? Dat is een er zo. Ja, maar dit. dit Bepaalde één. Een... Maar Marleen, oh, ja. een, Kijk, een troep padvinders is altijd een beetje een troep. Maar een <laughs> troep soldaten is toch geen troep? Nee, dat is juist zo gedisciplineerd. Precies. Gedis... Vreselijk. <laughs> ja, nee. maar ja, goed, dat heb ik zo opgezocht. En de zon is uh, in doorsnede anderhalf miljoen kilometer. Ik dat vind. De Het is nog een groot bedlampje, zo'n zon. Hij is wel groot. Ja, hij is best groot. Maar niet uh, zoveel miljoenen keer. Nee. Hij, hij is in doorsteken. Kijk, dan heb je natuurlijk ook die, die vlammen en die uitbarstingen. En, en dat wordt natuurlijk niet meegerekend. En ja, dan moet je er eigenlijk wel bij rekenen? Ja, maar dat kan niet, want het is, dat wisselt steeds. Oh ja, nee, dat kan. Want er wordt ook weer de kleine ijstijd verwacht. Dan wordt het minder en dan heb je die zonnevlekken en, en die zonnestormen. Maar dat is een heel lang verhaal. Ja, dat doen we niet. Dankjewel Marleen. We Dag! <laughs> weet ik nog steeds niet waarom een troep soldaten nou een troep heet. Dus als je dat weet, 1121. Hey, We 1121. Lijven uitgezonden naar Nederland, naar het verre land, waar het zo gevaarlijk is. En thuis wacht daar zijn geliefde meid, die de brieven krijgt van een jongen die ze mee My head. Een officiële enveloop. Het noodlot greep hem in de kraag, in een hinderlaag en zijn brieven hielden op. Nu ziet zij het Wat oh, ben ik toch fan van Nick en Simon. Ik kan er niks aan doen. Het is, uh, ik ga toch eens een keer proberen... of ik nou Nick en Simon niet zo gek kan krijgen... om een keer Nachtzuster te zingen voor mij. Dat, dat lijkt me toch een soort... Want Nick en Simon zijn toch de nieuwe Ernst en Henny. Ja, toch? Nou, um, we hadden, hadden we het ook weer over. Oh ja, vragen en antwoorden. 0800 1121. Albert Dine, goedenacht. Albert Dine. is... Uh... Die denkt, ja, die moet natuurlijk even een rondedansje maken... op Nick en Simon en de soldaat, dus die heeft even opgehangen. Gaat jan Ja? Hallo? Daar ben ik. Nou, weer gelukkig. Eens een keertje, ja. Wat zeg je? Ik ben daar weer eens een keertje. Ik heb wel in het verleden ook wel eens uh, gereageerd. Maar dat is best lang geleden, gaat jan Nou, oké. Okay. Laten we het daar niet over hebben. Waar was je al die tijd... Nou, gewoon luisterend. Oh, dan is het goed. Ja. ja. Ik heb nog uh, twee aanvullingen over dat zand erover. Die hebben we tenminste afgesloten. Maar ik heb uh, enige tijd geleden... heb ik een uh, klein... Uh, toestandje gehad met men, over mijn eigen uitvaart. Ik moet dat even toelichten. Ik mm. uh, leef alleen en ik had met een goede kennis... had ik bij de uitvaartcorporatie een uh, gesprek uh, aangevraagd. En toen werd ik voor de keus gesteld... van als die kuil helemaal gegraven is... Yeah. wil je er dan zand erover of wil je rozenblaadjes... Nou, ik heb dus voor dat eerste gekozen. en uh, Niet bij mijn leven en welzijn, maar voor mijn nabestaanden, Zand erover. Dat is, maar wacht even, waar is zand over de kist als die. Uh... Nee, gewoon die kuil. Ik, ik, ik wil iets in Amsterdam, heet dat. De drie in de pan. De gewoon, <lacht> je kent je buren niet. Dus je kent ook je. je je, je, je, je, je grafgenoten. Je grafgenoten niet. Nee. Dat hoort bij Amsterdam. En maar toen werd mij de keuze gelaten van weer daar zand over. Ja, nou oké, okay, ja, zand erover. Maar dat betekent dus dat die uitvaartcorporatie daar een, een extra uh, kubieke meter zand uh, paraat moet hebben <gacht> om dat uh, het, het geheel af te dichten. Dus dat is een nog. Wat maar je on... kunt toch niet een graf afdichten met rozenblaadjes. Nou ja, goed. Maar dus met <gacht> dat heb ik ook wel eens met een ander meegemaakt. Uh, uh, uh, uh, uh, die keus werd mij gesteld. Weer ah, okay. de klei of of. of, of oh. uh, ja, ja. En, en toen heb ik dus gekozen voor... Nou, zand, zand erover. Had ja. ge, verder geen ja. gekletst. Uh, dat is het eerste. Uh, ik heb nog een tweede vraag over die piramide. Ja... Ik, uh, voor de mensen die daar verder uh, zich willen oriënteren, er is een man geweest, ik, ik, ik weet niet of hij nog leeft, maar Wegener Sleeswijk. Hmm. Dat is een, een toegangsnaam uh, zeg maar, bij Koekel. Uh, iedereen wil, die wil Koekeloeren, loeren, die moet bij Wegener Sleeswijk zoeken. En die heeft zich bezighouden met de klassieke technologie, onder andere van hunebedden. Dat is vandaag dan ook weer in het nieuws geweest. Stonehenge, en dus ook over de scheepvaart van de Romeinen, maar ook over die piramidebouwers. Die man heeft zich echt verdiept in dat, dat klassieke technologische verhaal. Dus dat is nog een aanvulling op twee vragen die nog een min of meer open stonden. Is het de architect? En hoogleraar? Ja, of je kan hoogleraar is geweest. Er zijn meer wegen de Sleeswijk. Ja. Ik, ik weet niet welke, de voornaam weet ik niet. Maar als je zoekt op wegen de Sleeswijk, dan kom je in aanraking met die klassieke technologie. Oké. Okay. Nou. Goed, maar dan heb ik nog een vraag. Oh jee. Missen. Ja, wacht even. Uh, als ik er dan toch door ben, dan heb ik ook nog wat. Ja, ik, ik met... dan blijf je hangen ook. Ja, nee, goed. Ja. Voor het een komt het ander. Ik heb inmiddels ook de formule via dit programma... ...heb ik zelf ook een klein beetje in mijn kleine innercirkel uh, uh, toegepast. Het gaat over het logo van de computerfirma Apple. Ja. Ja, dat is een appeltje met een hap eruit. Ja. En daar zit een verhaaltje achter. En oh. Inmiddels ken ik, weet ik zelf het antwoord al. Maar dan blijft het interessant om te vertellen dat de verbroken code van Alan Turing. Ik weet niet of jou dat wel zegt. Nee. Nee. Nou, maar wacht heel even Gert-Jan, ja. want het principe van dit programma ja. is dat je een vraag stelt waar je mee rondloopt en dat ja. iemand anders met het antwoord komt. Dus ja. het principe inmiddels van ik... dit programma is niet dat jij thuis zit nee. en denkt, oh dat is interessant om te weten, dat nee. ga ik even vertellen. Nee, oké, okay. oh. inmiddels weet ik de helft van het antwoord. Oh oké, okay. en de andere helft moet nog even aangevuld worden. Dat wil ik weten ook. Ja. Alan Turing is de ja. man die in de oorlogsjaren in uh, Engeland de code van de Duitse militaire operaties heeft ja. gebroken. Ja. Daar is hij beroemd door geworden en na de oorlog uh, probeerde hij uh, de, de maatschappelijke code van zijn eigen homoseksualiteit ook te breken en dat is hem noodlottig geworden. En hij, het, het verhaaltje gaat. Er is ook een toneelstuk over uh, uitgevoerd. Met, met, uh, nou goed, doet er ook verder niet toe. Nee. een toneelstuk. De ja. verbroken code. En daarin neemt hij aan het eind van dat toneelstuk. neemt hij een hap uit een appel. En dat is hem noodlottig. Hij wist dat, dat had hij ingesmeerd had met Siankali of zoiets. En dat is dus een eigen noodlot geweest. Had hij, was, Cian... had hij zelf ingesmeerd met Siankali? Had hij zelf ingesmeerd. Want die, die code van de euh, homo, zijn homoseksualiteit na de oorlog... in het toenmalige Groot-Brittannië, dat was nogal wat. Mm -hmm. Maar nou is mijn vraag of dat appelverhaal... in dit geval de, het logo van Apple... of dat ook nog iets te maken heeft met het bijbelsverhaal van Eva... die van de appel van de bron der kennis ook kennis heeft genomen. Dat is voor mij nog een vraag, want dan is het verhaaltje wat mij betreft ook rond. Nee, dan wordt het verhaal alleen maar weer ingewikkeld, want dan komt er nog een extra betekenis bij. Ja, nou oké, okay. ja, vandaar mijn vraag. En dan vergeet je sneeuwwitje nog. Met appeltje. Ja. Hartstikke idee. Nee, het appelverhaal als <laughs> symbolisch verhaal. Dat, dat blijft dan eigenlijk de vraag uh, voor ja. deze nacht om... Wat is het, half, uh, kwart voor het, vijf... Wat echter. is nou toch dat hapje uit de appel? Dat is dat... Uh, maar dat hij, uh, Alan Turing, heeft op een Grieks eiland... Uh, Zelfmoord gepleegd zelf, door een ja, Ciancali-appel. Ciancali, ja, met een appeltje. En dat heeft de computerfirma Apple genomen... Als logo, maar dan blijft het vervolgvraag van mijn vervolgvraag van zit daar ook nog ergens een bijbels uh, ja, randje daar? aan ja ja. Dat. Nou, ik, uh, ik ga het proberen voor je, Gert-Jan. Ik, uh, uh, ik blijf gewoon luisteren. Er zijn een hoop appelfans in... Uh... Ja, daarom. Een appeltje voor de dorst en zo. Allemaal dat soort dingen. Mm -hmm. het, het appelverhaal is uh, volgens mij breder dan alleen de Apple-computerfirma. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik ben ook. Ik blijf luisteren. Dank je wel, Gert-Jan. Oké. Okay. Doei doei. Succes met je programma. Ah, dank je wel. Oké. Okay. Ja. Dag. John. Ja, hartstikke. Hallo. Hallo, zeg ik, zit te luisteren over de zon. en ja. uh, De diameter en de omvang en alles. Ja. En nou heb ik een uh, makkelijke uh, manier om dat goed uit te leggen. Oh jee. <laughs> ja. Nou, er gaat uh, precies 1 miljoen 300.000 keer aardes in de zon. Ja, hallo, het worden er steeds meer joh. Nee, nee, nee, nee, nee dat is, dat is gewoon het hele volume. Dus er passen 1.300.000 keer de aardes in de zon. Ja, precies. Dus niet naast elkaar? Nee, als het naast elkaar zou gaan, de ja. diameter van de zon, is ja. dat 109 uh, aardes. Dat, dat is ook een pittig stukje wandelen hoor. Ja, echt wel? Ja. Nou, fijn, John. En waar zit jij nu te bellen? Want je telefoon die klinkt een beetje alsof die ook te dicht bij de zon geweest is. <laughs> nou, ik, ik zit gewoon in de vrachtwagen. Ah, en... maar je hebt hem wel even stilgezet. Ja, zeker. Ja. Dat vind ik sympathiek. Wat vervoer je? Uh, Auto-onderdelen. Oh, ja, nou dat is, uh, vinden mensen met auto's heel fijn. Ja. Dank je wel daarvoor. Oké. Okay. Een goede rit nog. En uh, ik heb nog iets over oh. de appel. Ja, dat is ook de logo van de Beatles geweest, hè? Er is een Apple het logo van de Beatles geweest? Ja, en Apple, die computerfirma die logo uh, gekocht. Nee, uh, van de Beatles? Ja, zeker weten. Nou, ik ga even googlen. <laughs> en, oh en, uh... ja, oh wacht even. Ja, ik krijg meteen, want Eline die, uh, um, is een uh, vaste uh, deelnemer aan het programma en die, uh, die zegt het, het Apple-label van de Beatles. Ja. De platenmaatschappij. Ja, met een appje ah. eruit. Was daar ook een hapje uit? Ja, dat is net zoals het logo van, van, van, van Apple, hè, van de computer. Ja. Oh. Ja. Hmm, interessant. Dank je wel. Oké, okay, nou fijne avond verder. Ja, dank je wel. oh 1, mil 1 miljoen ja, oh ja, dat ik het wel onthou. 1 miljoen 1,3. Oké, okay. okay, hoi. Willem. Hallo Astrid, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik had gehoord dat er ook nog een vraag was over hoe de piramides tot stand zijn gekomen. Ja, ja, ja. Ik, ik ben inmiddels een stuk verder met uh, uh, zandhellingen en, uh, en uh, palen en dat soort dingen. Nou, ja, uh, daar zou je dat eens in je gedachten op moeten zetten, maar dat lijkt heel moeilijk hoor. Uh, kijk, de piramides zijn eigenlijk gebouwd ja. door middel van uh, gedachtekrachten. Oh. Ja, dus je moet, je, moet, uh, je, moet, je moet bedenken dat de mensen in die tijd dat ze de piramides konden bouwen, dat was uh, ja, die waren in een heel andere soort uh, toestand dan wij nu zijn. Oh. Die waren uh, een stukje verder, alleen toen uh, gepest en toen is de zonvloed er gekomen. Goh. Maar ze werden met gedachtenkrachten, dus uh, ze, ze werden met uh, ja, hoe dat precies ging, maar met met groepen mensen en die met hun gedachtenkrachten. Want gedachten hebben krachten, dat is al een bekend gezegd, toch? <laughs> gedachten hebben krachten, Jij ja, ja, ja, ik hem niet. Ook nog <laughs> ja, ja, gedachten maar, hebben krachten, ik vind het mooi. Maar zo is het dus gevrouwd, want als je, als je dat gaan bedenken, hoe Maar Willem, hoe moet ik me... Weg is die. Oh nee, Willem, ik denk je even terug. Maar, hey, maar hoe moet ik me dat nou voorstellen? Dat ze, dat ze, dat, dat ze met z'n allen de heel hard aan die steen gingen denken en dat die dan omhoog zweefden. Ja, dan zou ik ook weg zijn als ik jou was. Heel verstandig. Eh, Ton! Ja. Hallo. Hallo. Ik, ik kom terug op de betekenis van het woord troep. Ja, oh fijn. Ja. Ja, troep is, is natuurlijk iets wat twee betekenissen heeft in het Nederlands. Het ja. is zowel een menigte mensen ja. eh, als wel rommel of rotzooi. Dat laatste moet je even vergeten. Oh. Want het komt oorspronkelijk uit het Latijn. Dat is een vorm die tropus was. Tropus. En Tropus T-R-O-P-U-S. Ja. En dat betekende veel of menigte. En dat is vertaald zowel in het, uh, in het Frans, als dat doorgegroeid als het ware, uh, naar TROP, dat is T-H-R-O-P. En dat betekende menigte. Oh, in het Frans? Ja. En in het Frans... Is het oh, in het Engels. TROP ja. nog steeds. trop is genoeg, dat is, toch? Dat betekent, dat weten we allemaal nog wel uit onze lessen, ja. TRO. Dat betekent veel. Oh, veel. En in het Engels hebben we ook nog steeds dat voor een groep soldaten het de troops wordt gezegd. Ja, Het woord ja. komt uit die talen en is samengesteld tot het woord zoals we het nu hebben, sinds ongeveer de 16e eeuw. Oh, dat is Latijn toch eigenlijk een prachtige taal, hè? Vind je niet? Ja, ik vind echt, het is aan de ene kant zo logisch en aan de andere kant zo lastig. Ja. Ja, maar het is zo leuk om, om dingen ja. terug, te, terug te kunnen voeren daarnaartoe. Ja. Ja. ja, dat wilde ik even. Nou, dankjewel, Tom. Oké. Okay. En uh, tot, tot een volgende keer weer, Dag. hè? Dankjewel. Bye bye. Dag. Um, eens even kijken, is Willem er weer? Ja, daar ben ik weer, Astrid. Ja, Willem, wilde jij me nou wijsmaken dat ze uh, met z'n allen naar een steen gingen kijken en hem dan omhoog uh, dachten? Nee, eh, je, je moet het zo bedenken dat, uh, dat uh, zeg maar, in een, een vroegere uh, ras mensen, dat is uh, duizend jaar geleden, ja. die, die konden dus uh, witte magie uh, bedrijven. Willem. Ja, het is echt zo. Nee, het is geen grapje. Ik ben een heel realistisch mens. Maar, maar ik, hoe ging dat dan praktisch? Hoe ja, ging ik ben het... een trein aan het rijden, dus af en toe hoor je wel het belletje in. Je Korten. zit nu gewoon in een trein? Ja. Oh, een verhaal trein. over gedachten hebben krachten te vertellen. Ja, maar, ja, de... ja maar, maar, maar jij geloofde echt in dat ze, dat ze met witte magie een, een uh, piramide bouwden. Ja, dus ze waren toen in staat om zeg maar, uh, met, door middel van gedachtenkrachten, piramides uh, te bouwen. Uiteindelijk hebben ze na verloop van, uh, ik weet niet hoeveel uh, eeuwen hebben ze die, die uh, witte magie, hebben ze weer staan. Ja, moet ik weer helemaal uh, op, Ja, je wil wel opletten hè, ja, ja, dat doe ik ook. Ja, kijk, machinisten dat zijn net vrouwen. Die kunnen meerdere dingen tegelijk. Doen. Ja, maar niet parkeren. Dus voorzichtig. Die ja. het ja. <laughs> Maar om even terug te komen op die piramide, dat is echt ja. zo. Het is moeilijk aan te nemen, want het is natuurlijk ja, ik zeg zoiets omdat ik weet dat het zo is, maar <laughs> je moet het dan nog maar aannemen dat het zo ja, is. Ja, ik weet nog niet dat het zo is. Maar hoe ging het dan praktisch? Nou, je, je kunt door middel van je van je van je gedachten, want de mensen is tot heel veel dingen in staat, konden ze toen die dingen verplaatsen. En, en, maar ze konden veel meer dingen met, met hun, met hun uh, Gedachte. uh, gedachtenkrachten doen. Dat is uiteindelijk zijn ze dat gaan misbruiken. Toen werd het zwarte magie en ja, toen is dus de zonbloed er gekomen... want uh, het werd alleen maar erger en erger en erger. Misbruik. Maar Willem toch? <laughs> ja, erger. <erken>. Nou, <laughs> het, het is echt geen grap hoor, het is echt geen grap. Nou, als ik jou zo hoor, weet je waar ik dan aan moet denken... Nou. Er is zo'n oefening op de theaterschool, dan moest je gaan liggen op de grond. En dan ja. moesten vier of zes medeleerlingen moesten zo het, um, uh, uh, één of twee vingers onder je, onder je leggen. Ja. En dan heel hard concentreren en dan konden ze je zo optillen. Ja. En dat lukt ook. Ja. Ja, maar als jij, kijk, je, je kunt bijvoorbeeld, uh, je buigt je arm. Ja. En dan zeg je tegen jezelf in je, in je, in je gedachten: mijn arm buigt niet. Dan gaat hier iemand aan hangen en die wil die arm buigen. Maar dan zeg je, die arm buigt niet. Ja. Dan buigt hij niet hoor. Ja, ik weet het niet. Dan ik, probeer ik... het maar eens. Ja, dan moet ik even iemand hebben die aan mijn arm gaat hangen. Ja, daar ben ik te ver voor. Dan moet iemand aan mijn arm hangen en ik moet denken, hij buigt niet en dan buigt hij niet. Nee, nee, je moet je arm gebogen houden. En dan moet je dus iemand aan je arm, aan je onderarm laten trekken. Ja, ja, ja. En dan zegt hij ja. je tegen jezelf: Ik wil niet dat die arm buigt. En dan blijft hij, hoe, hoe sterk of hoe zwak je ook bent. Hij blijft zo staan, omdat je dat wil. Hmm. Maar omdat we die krachten misbruikt hebben. Weet niemand daar meer wat van. Het is, het is wel bekend. Er zijn boeken over, over, zeg maar, esoterische boeken. Ja. Daar, daar wordt er over geschreven. Alleen er wordt niet al ingeschreven. Dat is heel verstandig. Hoe je dat moet doen, want dan zouden het weer gaan misbruiken. Oh ja. Maar wat op zich wel leuk zou zijn, want dan zouden we leuk wat piramides kunnen bouwen. Ja. Alleen, maar dat kan even goed wel tegenwoordig. Jawel, maar dan zouden de mensen dus de dusdanig moeten veranderen, dat ze geen, geen oorlog meer willen voeren, anders niet willen misbruiken. Nou, dat vind ik ook best een goed idee. Ja, dat lijkt me het allerbeste ja. idee. Nou, we kunnen de uren overkletsen, Willem. Maar, ja, maar um... daar ben ik morgen nog Precies. <laughs> bezig. Precies. Nou, je gaat als een trein. Ja, ik ga als een trein. Ik mag weer ietsje <laughs> harder, dus... Uh... Oké, okay. nou doe voorzichtig met dat ding en ik spreek je wel weer. Ja, ik bel er wel eens een keer als Precies. Ik. Dag Willem. Oké, okay. fijne, fijne ochtend nog hè? Ja, hetzelfde. Oké, okay, dankjewel. De... Henk. Hallo. Hallo. Zeg, ik wil nog uh, reageren over het uh, Apple-logo. Nou. Ik heb, ik heb niet het hele verhaal gehoord, maar ik weet wel dat ik het, de oorsprong ken. Ik uh, heb namelijk al van de beginnen met de Apple-computer te maken gehad. En... Toen werd verteld door Apple zelf, ja. tenminste Apple Nederland, dat het logotje te stand is gekomen uh, uit een, een wedstrijd. Die hadden ze uitgeschreven voor, ki voor kinderen. En uh, toen kwam dit logotje eruit. Dat is dus ontwikkeld door een kind. Au. En dat kind, uh, dat waren ze toen nog wel trots op. Die hebben ze... Uh, een, een, een, dis, ...een diskettenstationnetje of zoiets gegeven. Maar uh, die trotsigheid, ik, uh, ik heb het toen al afgevraagd... ...ja, jullie vinden dat wel een mooi logo, maar dat kost goud. Want op elk briefpapier stond een, een vier of vijf kleuren druk logootje. Oh, yeah. Dus het, het was vier, vier, vier kleuren of vijf kleuren, weet ik niet meer zo... En inderdaad, later hebben ze dat ook afgeschaft. Het is later een, een witte appeltje geworden. Maar het was eerst een, een gekleurd appeltje. Het was een gekleurd appeltje. Een gekleurde streep van de, streep van de regenboog. Oh, en toen hebben ze even naar jou geluisterd. Van, dat is niet handig, want je moet altijd vier of vijf kleuren drukken hebben... als je een t-shirt wilt laten maken met het appellogo. Nou, ze hebben niet geluisterd, hoor. Ik heb het zelfs nooit verteld, maar nee. ik heb wel gedacht... En mijn gedachten kwamen inderdaad ook uit. Ja. We vonden dat te duur worden. Ja. En, en zou dat, dat is... kind dat het bedacht heeft nou echt zijn... of zou het een marketingstunt zijn geweest dat ze nou, het kind bedacht hebben? Erbij... Ik heb het heel in het begin al gehoord. Ja. Want ik uh, was aanwezig bij de, eerste, uh, de demonstratie van de eerste Macintosh. En toen is dat geld. Wat leuk. En was, dat was in 1984. En zou je nu denken van wat een onding of is dat nog steeds wel een aardig computertje? Ik ben er helemaal gek van. Ja, al maar die ze nu hebben. Ja, maar die ze nu hebben. Maar die, ja, die maar toen eerste... ook al. Ja? Die heb ik nog steeds namelijk. Ja, ik vind ja, altijd... hij, werkt, hij werkt niet meer, hoor. Maar... Ach, maar hoe zag ja, hij dat... eruit? Dat was een vierkant kastje met een ingebouwd beeldscherm. Ja, ja, ja. ja, ja. En een toetsenbord. Ja, grappig, hè? Ja. En uh, ja, uh, ik zeg, hij werkt niet, hij zou het nog wel doen, maar je hebt er niks meer aan. Nee, want het communiceert allemaal niet meer met elkaar natuurlijk. Nee, niet nee, nee dat is verouderd. Ja. Maar nou, ja. dan uh, was er nog een opmerking over dat, uh, dat uh, van Apple van de Beatles. Ja. Dat label. Ja. Die hebben al jaren in conflict gelegen, maar dat ging enkel om de naam Apple. Ja, want het was een appeltje. Oké, okay, dat was niet het appeltje met het hapje nee, eruit. Nee, nee, dat, okay. uh, dat was niet zo. En dat conflict is ongeveer een half jaar geleden bijgelegd. Eerlijk toen pas. Ja. Oké. Okay. Apple die. Verkoopt tegenwoordig ook muziek via. Ja, iPhone. precies. En daar en is een mooie deal, deal gemaakt. Laten, weet je, weet je. Ja, precies. Dat is precies. inderdaad een paar maanden geleden pas. Ja, Dankjewel, Henk. Ja? Ja. Oké. Okay. Dag 0800 1121 voor vragen en antwoorden.